Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen wordt de komende dagen heel spannend, zegt het RIVM. Want het is nog niet te zeggen of de maatregelen van twee weken geleden al effect hebben. Toen kwam het dringend advies om mondkapjes te dragen en gingen cafés en restaurants dicht. Als je dan naar de afgelopen paar dagen kijkt... Dan zie je eigenlijk dat je dan uh, toch een dag of vijf al rond die 10.000 bent. Uh, daar zijn we wel van overtuigd. Maar of we afvlakken in de zin dat we ook gaan dalen, dat is momenteel natuurlijk de cruciale punt. Zijn we wel of niet uh, gekanteld. In de Tweede Kamer begint zo ook weer een debat over de corona-aanpak van het kabinet. Bij Heineken verdwijnen banen. Vanwege de coronacrisis is er wereldwijd veel minder bier gedronken. Bijvoorbeeld doordat de cafés op veel plekken dicht moesten. Hoeveel mensen eruit vliegen bij Heineken is nog niet bekend. Een deel van vliegveld Eelde wordt een parkeerplaats voor vliegtuigen die aan de grond blijven. KLM zet er vanaf vandaag 12 neer, want door corona wordt er minder gevlogen. We moesten er zes maanden op wachten, maar de pandaverzorgers in oude Hans Dierenpark zijn erachter welk geslacht pandababy Van Tsing heeft. Het is een jongetje. In andere dierentuinen wordt het geslacht van een pasgeboren panda vaak al eerder bekendgemaakt. Maar in Renen mocht de baby eerst nog een tijd rustig bij zijn mama in het kraamhol blijven. De verzorgers waren eerder al heel blij dat het panda stelletje aan het paren sloeg. Je zag hem echt moeite doen om die vrouw goed te pakken. weet je, dat, Ja, onervaren. Allebei nog heel jong voor de eerste keer. En op een gegeven moment zie je hem echt zo, die vrouw... En dan denk je, jeetje, het zal toch niet waar zijn? Het is een raak. Waarschijnlijk is de panda baby die hieruit voort is gekomen volgende maand voor het eerst door bezoekers te zien. Als hij vier jaar is, dan moet hij naar China, het land dat de ouders aan oude Hans Dierenpark heeft uitgeleend. Het weer, soms zon, maar ook kans op een paar pittige buien. Het wordt er graad of twaalf. Morgen in de ochtend op de meeste plekken droog, maar in de middag wordt het opnieuw regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Horen. bij knopen Zaandam de verbindingsweg dicht naar de A8 richting Amsterdam na een ongeluk. Het verkeer kan keren bij de af- en oprit Zaandijk. En op de A22 Velsen-Beverwijk is de Velsen-tunnel dicht. en staat een te hoge vrachtauto. Tot zover de verkeersinformatie.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 and it will be my last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 Oh, oh, oh yeah, bet, bet, bet, bet. Tombé la première, merde, merde. Il du ben la première, merde, merde. Si t'as les critères, ça me va. Tu pas dans les délires de vice. tu, tu penses assurer, c'est bon. bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Par mail. Comment mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts lol Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental. Ouais, à qui tu vas la faire à qui, à qui, à qui. Eh. retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire à qui tu vas la faire Jolie nana recherche Jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mito. Manger le truc, je sens les people. Les people. oh yeah ik ben een beetje beter. Ik ben een beetje beter. Ik ben een Ik ben een beetje have to deal with the tears I feel the radiation of my feelings I can give them a meaning But I know that you're worth the risk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 I was a sailor Way out on the stormy sea for Sick of looking at him You swore you'd never hit him Never do nothing to hurt him Now you're in each other's face Viewing and